Alle sporen werden gewist om geen protesten in binnen- en buitenland uit te lokken. Volgens Fidela was er geen andere oplossing mogelijk om het anarchisme uit te roeien in de maatschappij. We moesten een grote groep mensen uitschakelen zonder dat de massa daarvan afwist, zegt Fidela volgens de journalist. De 86-jarige oud-dictator van Argentinië kreeg in 2010 levenslang voor de dood van een aantal gevangenen.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 De Amerikaanse supersterren Brad Pitt en Angelina Jolie gaan trouwen. De twee kennen elkaar al sinds 2005 en hebben samen zes kinderen... maar van een huwelijk was het nog niet gekomen. Volgens de manager van de 48-jarige Pitt is er nog geen datum geprikt... maar is de acteur wel verloofd met zijn 12 jaar jongere vriendin. Woensdag werd Jolie gesignaleerd met een verlovingsring... waardoor de geruchtenstroom in Hollywood flink op gang kwam. Het weer nog bewolkt, maar droog. Temperatuur ligt rond of net boven het friespunt. Lokaal is er kans op mist. In de ochtend eerst bewolking, in de middag ruimte voor de zon. Tot dan een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij onze eerste uitzending van april 2012. Vorige week zaten hier de collega's van Human en de VPRO een heerlijk nachtje filosoferen. Wij gooien het weer gewoon over de nachtvluchtenboeg. Zoals u nu al 11,5 jaar van ons gewend bent. Ook deze nacht weer een gemêleerde samenstelling. Straks tussen zes en zeven in Rondje Correspondentie. Het nieuwe, korte thema in deze maand. Margriet Brandsma, journalist en voormalig Duitsland correspondent Daarvoor van vijf tot zes een bevlogen uurtje over Sartre. Tussen vier en vijf passeert psychoanalyticus Louis Tas de Revue. Straks in het tweede uur schilder en galeriehouder Herman Krikhaar. En we vluchten nu eerst in het verleden met een radiocorrivé van Welleer. Mia Smelt werd op 14 april 1914 geboren. Haar wieg stond in mediastad Hilversum en zij begon in 1946 bij de KRO. Ze was onder meer bekend van het populaire programma Moeders Wil is Wet... dat zij tot eind 1974 ook pre presenteerde, want ze produceerde dat ook. In 1988 was zij te gast in een aflevering van Hoe gaat het ermee? Een programma van de AVRO. En daarin een gesprek met haar over haar leven en werk. Mia Smelt overleed in 2008 op 94-jarige leeftijd. We gaan nu terug naar januari 1988. Mia was toen 73 jaar. En de vraag hoe gaat het ermee? Wordt gesteld door Fred Oster. Hoe gaat het ermee? Deze week stel ik de vraag aan een hele oude bekende van de Nederlandse radio. De vraag wordt gesteld aan Mia Smelt. Mia, hoe gaat het ermee? Uitstekend, Fred. Ja? Dat mag ik wel zeggen. Dat nou, ja. is ja aan te zien. Misschien zijn er mensen die denken, Mia Smelt, is dat, hoe lang is dat geleden? En waar moet ik die ook alweer mee associëren? Wel, luister eens eventjes naar dit stukje muziek. kwam er een omroeper en die zei zoiets van... tot tien uur zijn de huisvrouw van Nederland, baas in Eterland... een programma van u, samengesteld door u... onder de titel Moederswil is wet. Je had maar jij... omroeper kunnen zijn, Fred. Ja. En dan kwam jij. wat zei je dan? Dan zei ik, goedemorgen luisteraars. En ja, en dan sloot je aan op hetgeen dat die dag misschien op het nieuws gezegd was... of op het weer, of op allerlei omstandigheden. Ik wist het nooit, want ik schreef nooit wat op... Hoe lang heb je dat programma gedaan? Nou, Moeders Willenswet Wet heb ik 25 jaar volgemaakt. En nou, dat... ik deed meer programma's natuurlijk. Maar ik veronderstel dat je nou vandaag ja. dan bij dat Moeders Willenswet. Wet Ja, wil ja. Ja, het is leuk, want een heleboel mensen zeggen... Oh ja, dat was zo'n aardig programma. En dan konden allerlei huisvrouwen uit bepaalde richtingen... Konden daar verzoeken in doen, geloof ik. Hè? Je behandelde bijvoorbeeld een bepaald, de, de, de, de vrouw van een bepaald beroep. Ja, tenminste, dat waren de laatste 17 jaar. Pardon. Ja, maar zo is het niet begonnen. Het is gewoon begonnen met een uh, verzoekplatenprogramma voor de huisvrouw. Men vond dat eigenlijk, ja, als de kinderen naar school waren... dan moest er iets speciaals zijn voor de moeders. En in Engeland had je Housewife's Choice. Ja. Misschien herinner jij je dat nog, misschien ook wel niet. En eigenlijk naar aanleiding daarvan... Hebben we dus ook zo'n verzoekprogramma gemaakt. En dat heeft toen Toon Rammelt, onze programmaleider van de jaar bij De Caro. Die heeft dat toen de titel gegeven: Moeders Wil Is Wet. Nou, en ik weet niet of het jou ook wel eens opgevallen is, maar je hoort dat tegenwoordig nogal eens zo. Ja. Hè? ja, dat is goed ingeburgerd. Allerlei je... reclamedoeleinden en liedjes en alles. Dus het heeft kennelijk toch wel aangeslagen. Hoewel ze er in het begin vreselijk boos om waren, vooral de mannen. Waarom? Nou, dat vonden ze helemaal niet... Feministisch hoor. programma. Ja. Je zei, moeders willen zwet. Dan kreeg ik brieven van... Ja, maar dat is bij ons helemaal niet zo. Ik heb het te vertellen, schreef de mannen. Ja, toen durfden ze dat nog te schrijven. <laughs> ja. Maar 25, nee, dat is nu uh, bijna 40 jaar geleden. Dat is een hoop veranderd, ja. ja. Je bent gestopt wanneer, Mia? Nou, toen ik eruit moest... Als een vrouw 60 was... dan moest ik bij de omroep uit. uit. Tegenwoordig gaan ze al eerder in de fut denk ik, maar... Ja, toen werd dat tijd. En toen heb ik dus dat precies volgen kunnen maken tot 25 jaar. Wat Hoor onrechtvaardig, met 60 jaar vrouwen. Waarom mannen met 65 en vrouwen destijds tot 60 jaar? Ja, maar goed, de vrouwen hadden in mijn tijd althans... Nou helemaal nog niet zo vreselijk veel te vertellen bij de omroep. Was het ook niet zo als ze gingen trouwen dat ze dan ook weg moesten? Ja, is ook nog wel geweest. Was ook eigenlijk iets heel bijzonders als je getrouwd kon blijven. Hoewel er wel getrouwde vrouwen waren, maar er waren niet zoveel vrouwen in de omroep. Ze wisten met mij ook eigenlijk niet zo goed raad, want... Ik was zo'n beetje de enige vrouw in vaste dienst. En de ellende was dan dat ik uh, wel alles moest doen, ook wat de mannen deden. Want ja, ik maakte ook zelf de reportage. Ik was bij de reportagedienst begonnen. In de mijnen, mijn eerste keer. De mijnen. Ja. Maar... Uh, ja, ze hadden mij, voor mij geen indeling, dus ik was niet in een klas ingedeeld eerst en zo. Ja, je hing er eigenlijk maar zo'n beetje bij. De engel van de karel. Nou nee, dat was ik zeker niet. Dat ben ik nog niet, maar ik was het toen ook niet. Nee, ik ben blij dat je het nu nog niet bent. Nee. Nee, dat is, hoe lang is het geleden dat je daarmee stopte? En dat is geweest in 1975. Nou, ja, tijdens 13 jaar geleden zo ja, ongeveer. ja. Nou, dan nou, kan je precies uitrekenen hoe oud ik ben. Nee, dat mag niet. Je bent nou, stop op je zestigste, maar we zullen ja. niet zeggen hoe oud je dan bent. Nee, natuurlijk niet. Maar je weet je goed in ieder geval in stand te houden, want je ziet er patent uit. Ja, je je Och, als een mens maar in beweging blijft, ja. dan, uh, dan lukt dat wel. Dat waar. hoort er allemaal wel bij. Dat afscheid is natuurlijk gepaard gegaan met allerlei prachtige festiviteiten. En toen zat het erop. Enorm veel festiviteiten zijn er. Maar dat, trouwens, ja, ze lachten er bij ons altijd uit om, de collega's. Die zeiden, ik geloof dat jij een leven hebt van alleen maar jubilea vieren. Want ja, vijf jaar moest gevierd. Eerst één jaar, vijf jaar moest gevierd, vier, tien jaar, vijftien jaar... twaalf en een half natuurlijk ertussen. En, en ja, dat ging dan meestal gepaard met uh, uitzendingen in het land. Ik heb dan ook echt wel alle schouwburgen, kan ik zeggen, bespeeld. Want dan werd zo'n... Uh, de eerste keer zei ik, ja, nou dan zoek je maar zo'n klein verenigingsgebouwtje. Maar het eerste gebouw waar ik in kwam te staan was de schouwburg in Haarlem. Nou, er gingen geloof ik twaalfhonderd mensen in. Ik zei, ja, maar ik ben helemaal geen mens voor de bühne, maar... Ja, dat moest toen wel, want het was, het was vol, het was uitverkocht, om te zeggen. Dat waren kaartournees? Ja, dan werd het gezegd, nou hoor, het programma bestaat vijf jaar en uh, dat gaan we vieren ook in het land. En om alleen in Hilversum te doen, die mensen allemaal te laten komen. Mia, komt dan naar jullie toe? Nou, ja, ja. en dan stond ik in de Schouwburg in Enschede en dan weer een hele en dan weer, dan ga je maar door. Ja, het land dan nee. weer kennen op die manier. En er zaten zat alleen vrouwen in de zaal in elkaar? Nee hoor. Nee, nee, nee, nee. Dat was juist wel het grappige. Ze vonden de titel wel niet goed, de heren. Maar de heren kwamen toch artikels wel mee. Ja, ja. Want ik had ook inderdaad toch wel erg veel uh, mannelijke luisteraars. Ja. Omdat, uh, ja, in de auto, hè. En omdat ik nogal een schelle stem heb, schijnt dat in de auto goed door te komen. Je hebt een mooie stem. En dan... Uh, Dank je, maar een duidelijk ik kan het zelf geluid. niet vinden. Ja. Kijk, ik vind dat je het goede hebt. Er zijn, vandaag de dag zijn er zoveel stemmen die zo ontzettend gelijk zijn. Dat is waarschijnlijk een beetje de invloed van de discjockeys ook. Dat je een omroep haast niet meer aan zijn stem kan herkennen. Nee. In jouw tijd was een, was een omroep was herkenbaar. De AVO herkende je bijvoorbeeld door een Jan Boots. Hè, dat soort stemmen, de KRO. Jij was een KRO's. Ik was een ramp voor de technici. Eerlijk, ik hoop dat uh, we hebben vandaag een technica hebben dat ze er niet al te veel last mee heeft. Nee, dat speciaal moederswiel is werd doorgetrokken. Hè? Ik had zoveel pieken altijd in mijn stem. En dat is natuurlijk voor een technicus is dat iets verschrikkelijks. Ja, ja. Maar even terugkomen op het herkenbare. Ik ja. denk dat dat een, een kracht is geweest. En dat een heleboel mensen bij het begin van deze uitzending... ook direct hebben gedacht, Hé, hey, dat moet Mia Smelt zijn... want ik herken dat geluid, want dat is ook niet veranderd. Hetzelfde is het geval denk ik bij artiesten. De artiest die een herkenbaar geluid heeft, die zichzelf die zelf niet imiteert, die niet een ander probeert na te doen... dat zijn ook de echte. Maar nou, het leuke was, toen ik bij je kwam... toen vroeg je, toen ik jou vroeg uh, wat artiesten te noemen... van platen die we zouden moeten draaien... vroeg je ook zo'n stem die zo duidelijk bij de man hoort... en die eigenlijk ook nooit door een ander geïmiteerd is... want hij is altijd herkenbaar. Is het niet door zijn stem, dan is het door de manier waarop hij fluit. The new world in the morning. What's your wit again.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 Het was uh, Roger Witteke weer een beetje koffie, meer? Ik heb hier een hele pot staan, dat dus is altijd ja. wel lekker. Jij niet Ze meer? Ze zeggen wel dat je er lelijk van wordt als je dood bent. Hè? En ik heb nou, nu wel zo'n drie koppen koffie dat, op. Dan dat zien we dan wel weer. ben ik helemaal niet meer te bekijken. Nou, voorlopig ben je nog de eregast hier. En dan blijf je voorlopig ook nog wel eventjes. Dank je jou. uh, Jouw programma's hadden altijd een thema. Hè? Het was uh, Moeders Wil is Wet. Dat was altijd aan iets opgehangen. Ja. Het was niet zomaar muziek en een babbeltje. Nee, daar zat meer achter. Uh, nee, het is net zoals ik zei. Wij wilden dus de morgens bereiken. En dat was echt een groep die vooral die in die naoorlogse jaren... nog heel veel steun op allerlei gebieden nodig had. Dus we begonnen met die verzoekplaten. Toen zei ik, ja, maar als je ze nou bereikt... dan moet je ze wat meegeven nog. Dan hebben we dus een vijf minuten praatje bijgedaan, waarover allerlei sociale onderwerpen, die in die tijd, in die naoorlogse dagen speelden, behandeld werden door uh, mevrouw Klara van Klaver. Dat is ook een naam die de luisteraars zeker ja. nog kennen. Uh, toen hebben we er allerlei uh, rubrieken zelfs in gedaan van groentepraatje en de slagersbonden. En de, voorlichting. Nou ja, noem maar op allerlei gebied voorlichting. Toen zijn we begonnen met uh, waar voor uw geld, een rubriekje dat we samen deden met de NCRV. Ook weer over alle nieuwe apparaten die verschenen toen, na de oorlog op de markt. Nieuwe textielsoorten, nieuwe producten. Uh, maar goed, die platen die werden aangevraagd. En, maar dat was zo'n massa, daar was gewoon niemand aan te voldoen. Dus dan kreeg je bijna ruzie omdat ze nooit aan de beurt kwamen. Dus daar moest ik mee ophouden. Toen moest ik iets bedenken om toch die band te houden. Toen dacht ik, nou, weet je wat, toen emigreerden er zoveel mensen. Ik zei, nou, als jullie nou in je familie in Canada of in Australië of Japan... of waar ze heen gaan schrijven, dat ze hier een plaatje voor jullie kunnen aanvragen... dan moeten ze maar wel zelf schrijven naar ja. de studio. Dat hebben ze toen ook gedaan. Dus toen kreeg ik overal van de wereld kreeg ik dus ja. verzoeken. Nou, en dan las ik weer iets voor uit zo'n brief. En dan kreeg ik weer van thuis van moeders. Oh, ik heb zo zitten huilen, want ik dacht dat mijn eigen dochter zat te vertellen... Ja. en de groeten gaf en zo. Maar goed, toen moest ik weer iets anders verzinnen. Toen heb ik gezegd, nou weet je wat, we weten zo weinig... Van vele plaatsen in ons land. Ik neem het aderskundig woordenboek en ik prik elke uitzending, prik ik drie plaatsen, voor, die dan over veertien dagen het programma mogen samenstellen. Nou, en toen uh, begon ik zo'n beetje, geloof ik, de eerste plaatsen. Nou, dat was iets van Dronrijp en zeg maar een middelharnis en, en Haarlem. Nou, en dan kreeg je in zo'n programma weer brieven en dan vertelde ik over die plaatsen. je iets van vertellen? Ja. En dan kwam de VVV weer, u heeft verteld over een bank die daar en daar staat. Dat weten wij nog niet eens. Mogen wij dan die brieven hebben? Dat kunnen wij ook nog iets? van maken. Ja, maar goed, er waren toen 1100 gemeenten. Nu zijn er veel minder, want er zijn er zoveel samengevoegd. Ja, maar na een bepaalde tijd, na een paar jaar, waren de gemeenten ook weer op. En toen zat ik op een gegeven moment, ja, nou moet ik wat. Ik moet iets verzinnen, dat ik toch nog die band hou. Wat zou ik doen? En toen heb ik gezegd, nou weet je wat? We hebben allemaal een beroep, haast wel. Tenminste, uw man heeft een beroep. En nou, laten we het dan maar aan een beroep binden... En dan uh, horen we daar eens wat. Als u nou maar wat schrijft, dan kunnen we dat weten. Ik zei: We beginnen bij ons dagelijks, dagelijks brood. Want brood eten doen we allemaal. Bakkers. Nou, de bakkers dus. Bakkersvrouwen. En uh, dan nam ik die brief. Hè. En als ik dan een leuke brief had, dan ging ik met die brief met zo'n opneemapparaatje. Je weet wel, de oude nagraas die ja, ja, je dan zo, zo op moest winden. winden. Ja. En die dan zo woe, woe, woe, woe, woe, woe, woe, woe Omdat er niet genoeg spanning op zat. En uh, dat zat ik dan bij thuis. En dan op de keukenstoel, want die vrouw schrok en ze had die dood. Want ik schreef nooit dat ik kwam, dus dan waren ze, hadden ze niet hun mooie jurk aan. Dat vonden ze dan heel erg. Stond jij ineens en voor dat, de deur? Ja, dat vond ik juist niet erg. Maar goed, zo maakte ik de opname. En dan bleek dan dat de nachtarbeid van de bakker natuurlijk heel veel bezwaren had. Dat de plattelandsbezorging zo verschrikkelijk was. Dat ook de bakker in de stad altijd zei van, ja, maar kunt u nou niet eens aan die vrouw zeggen dat als ze weten toch dat de bakkers morgens komt, dat ze weten wat ze nodig hebben en dat ze niet zeggen, oh ja bakker, ik zal eens even gaan kijken. Oh ja, een halfje wit en dan kom ik met mijn halfje wit en dan zei ze, oh ja bakker, ik zal even mijn portemonnee halen. Ja, ja. Dat kost dat allemaal, dat allemaal uren ja. tijd en als u dat nou zegt, nou dat hebben we dus gedaan, dus die facetten kwamen eruit. En van het een kwam het ander en zo zijn we doorgegaan en zo heb ik dan 17 jaar lang Iets van 174 beroepen behandeld. Ja, ik was er nog lang niet meer klaar, maar toen moest ik weg. Je had zo'n aardig verhaal over de, de vrouw van de steenfabriekarbeiders. Uh, oh, ja, dat je zo'n wisselwerking hebt. Het gaat nog, en het was vroeger ook zo, dat je toch denkt zegt... Uh, ja, maar mijn man heeft wel zo'n akelig beroep. Ha, die uh, moet altijd zo vroeg weg, of het is zo'n vies beroep. En mijn buurman zie ik dan heerlijk in de tuin werken. Maar ja, dan kon ik erop wijzen en dan zei ik... ja, hoe was even, weet u dan wat uw buurman doet? Uw man zit s'avonds heerlijk bij u thuis, maar hij is verzekeringsagent. En uh, die s avonds. moet dan s'avonds weer uit om ja. een verzekering af te sluiten. En uh, die vrouwen dan van die uh, steenfabrieken... om van de werkers op de steenfabrieken... die schreven, ja, nou, maar dat, hoe u dat kunt doen... want dat is wel zo'n akelig beroep als u mijn man thuis ziet komen... onder het zand en dan moet u mijn gangen zien, allemaal... Goed, ik ben natuurlijk naar zo'n steenfabriek ook toegegaan. En dan zei die werkgever. Ja, hoort u eens, laat. gelooft u dat dan allemaal? Gaat u dan nou eens even met me mee? En dan liet hij me een prachtig waslokaal zien. Met zo'n dertig douches. Nee, nee. En hij zegt, die heb ik speciaal hier voor mijn werknemers laten maken. En voordat ze naar huis gaan, kunnen ze hier onder de douche gaan. En dan brengen ze heus geen zand meer terug. Dus dan zei ik tegen die dames... Ja, hoor, u moet bij uw eigen man zijn. Het is echt niet de schuld van de fabrikant. Nee. Nee. Zulke dingen, werking, heb je dan? He? Ja, We weten zo weinig van elkaar. En het is wel goed als je daarmee geconfronteerd ja. werd, dat vond ik tenminste. Het is voor ons niet zo vroeg, je was wel vroeg weg. Maar het is in Parijs over het algemeen nog vroeger opstaan, geloof ik. Ja. Jacques Dutronc heeft dat prachtig bezongen met een lied... en dat heet Il est cinq heures, Paris c'est Je suis le dauphin de la place Dauphine... et la place Blanche à mauvaise vie. Les sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balay.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 Il Saint-Cœur, Paris s'éveille. Het was de stem van Jacques Dutronc. En de stem van de gasten waar ik mee spreek... is de stem van Mia Smelt. En Mia Smelt die heeft 25 jaar lang heeft een programma gemaakt. Moeders Willen is Wet. We hebben het daar uitvoerig over gehad. Maar het leuke is, toen je dat 25 jaar gedaan hebt... Was er een plaat van, uh, is er een plaat gekomen met de meest geliefde muziek van Moeders Willen is Wet. En daar staat dit stukje op. Ja, Wat een knap leuk idee dat je dat, dat gevonden tijd. hebt. Dat was voor een doel, hè? Uh, ja, toen de laatste maanden voordat ik wegging, dacht ik ja, dan moeten we toch maar uh, ook iets doen. Als de mensen nog allemaal zo graag op de jubilea willen komen, dan kunnen ze er ook wel iets voor over hebben. En bovendien, het Moederswillenswet was toch altijd een programma waar alle bedelpartijen werden opgenomen. Dat was al bekend als er een programmaraad was en jongens dan moet we iets gecollecteerd worden of wat ook, dan keek iedereen altijd al mijn richting in. Ja. Ja. En dan uh, zei ze, nou dat moet dan maar in moeders willen zwet. Ja, onder andere dan. Ja. En ja, goed, dat ging nou eenmaal zo. En dit was dit ook eigenlijk, dit was dan voor kinderen van ru de Moeders in Chili. Dat was Huizen de Gatso, daar waren we toen bezig voor een tehuis. Er zat een Nederlandse zuster. En dat hebben we doen. daar is die plaat toen voor gemaakt, overigens. Ja, want er staat ook op van iedere plaat die verkocht wordt, van een gulden afgestaan aan deze actie. Ja. Dat is een goed doel geweest. Dat is, ik neem aan dat dat allemaal verwezenlijkt is. Dat, dat ja, ja ik ben komen. twee keer in Chili geweest. O oh ja, ja heb bekeken. Toen jij stopte met radio, toen heb jij, en dat vind ik altijd zo goed als mensen die dat kunnen, definitief eigenlijk een beetje een punt achter heel veel gezet. Hè. Je bent daar weggegaan. Die burgemeesters die afscheid van hun van ambt nemen en dan. Niet meer in de gemeente willen wonen, want ze willen dat hun, hun opvolger niet aandoen. Ja, dat ja. lijkt me ook het beste hoor. Om ja. zoiets te doen. Maar jij hebt ook gezegd: ook. Van, klaar, wegwezen. Ja, nou in het begin ga je natuurlijk ook, dan ga je nog dikwijls, ga je nog eens lunchen zo in de studio. Want je vindt het toch wel leuk om die collega's nog eens te ontmoeten en zo. Maar ik geloof niet dat het goed is om dat altijd te blijven doen. Dan blijf je zo in een cirkeltje rondhangen. En trouwens, ik ben altijd geboren en getogen geweest in Hilversum. En uh, ik vond het ook best wel leuk om iets anders, iets heel anders te hebben. En ik woonde op een bovenhuis. En het was heel fijn, heel plezier, zo'n maisonette. Maar ik wilde toch ook wel dolgraag nou eens buiten zijn en een tuin hebben en dergelijke. Ja, nou zit ik helemaal daar op de Zuid-Hollandse eilanden in ja, ja. ja, je kan haast niet verder, want dan loop je de zee in. Maar het is ja. daar wel oh, prachtig. Het, is het mooiste plekje van Nederland. Ik heb, ze zeiden tegen me, je bent binnen het jaar terug. Want dat hou je daar vast toch niet vol. Maar ik heb nou werkelijk nog geen minuut spijt gehad. Ik zit en, al zo verrukkelijk is Hoe breng je daar de dagen door? Wat zijn de activiteiten? Druk, druk, druk heb ik het nog altijd. In de eerste plaats ben je natuurlijk huisvrouw. Ja, je huis moet je bijhouden, je tuin. Ik heb een flinke tuin, dus er is ook altijd heel veel werk in. En ik woon daar met een vriendin die zelf ook een praktijk heeft. Een fysiotherapiepraktijk in Rotterdam, dus die gaat heen en weer. Maar ik doe de hele administratie van die praktijk, dus daar ben ik ook druk mee. En, nou ja, verder eh, sport. Sport. Nou niet, niet zoveel, zoveel meer, hè? Niet zo verschrikkelijk. Maar ik, ik, ja, ik ben nog aan golfen. Twee jaar geleden, dus en er is daar een golfbaan, dus ik, ook dat doe ik nog. En ja? dan loop je dan 18 holes. Ja, nou, ik heb een, een nieuwe hub gekregen twee jaar geleden. En, uh, en nou is die 18 holes me dus we toch wel een beetje bezwaarlijk geworden. Maar het is een club waar we gelukkig ook handicaars hebben. En dat is iets heerlijks. Dan ga je in zo'n elektrisch karretje zitten. En ik, want ik heb gezegd, je als ik weer op de wereld kom, dan wil ik melkboer worden. Want die hebben ook wel eens zo'n elektrisch karretje. <laughs> en dat rijdt zo lekker. Als je er gewoon alleen maar op zo'n pedaal hoeft te trappen en je gaat vooruit. dat nou, het is werkelijk iets verrukkelijks. Kijk, je er een kaart ja, nou, dat doen we daar ook natuurlijk. Bridge. Dat moet je doen. Als je ergens uh, helemaal vreemd ergens gaat wonen... moet je zorgen dat je contacten krijgt. Dus toch wel... En nou ja, dan moet je in een bridgeclub gaan of iets anders of in een huisvalvereniging En dan krijg je gauw genoeg krijg je contact. Ik kan me nooit voorstellen dat de mensen zeggen: Ik heb het toch zo eenzaam. Nee, je moet, jezelf, is... moet je ook je ja. beste voor doen, hè? ook moeite voor doen. Je heup interesseert me. Dat klinkt misschien wat gek, maar je hebt een, een, ja. een nieuwe heup gekregen. Ik heb een nieuwe dat heup. Dat is omstreeks je 70ste gebeurd. Ja. Er zijn misschien mensen die ook met een probleem zitten. Twee jaar geleden. Zitten. Loont dat? Zeg je van: ja. ja, dat moet je doen. Dat is uh, ja. was je pijn. Was het... Ik vind natuurlijk van wel, ze hebben we eerst heel lang natuurlijk nog laten lopen, want ze doet maar niet direct. Want ze wachten eerst tot je echt ouder, ouder, ouder, ouder was het bent. Het was slijtage? Het was slijtage, ja omdat ik ook een hele slechte rug had, is natuurlijk die heup ook misschien eerder gaan slijten. Dat weet ik allemaal niet hoor. Maar eindelijk heb ik ze dan zo ver gekregen dat ze me een nieuwe heup gekregen, gegeven ze, hebben. Het is dus niet zo, zo dat ze jou, jou zo ver gekregen hebben? Jij was niet. Nee, ik, ik heb, ik heb maar... de dokter zo ver gekregen. Aha. Want ze wilde het maar niet doen. Ze dachten eerst maar, je moet nog wel wat ouder worden. Want ja, dus... het was vroeger, dan uh, duurde het niet zo lang. Maar ze hebben tegenwoordig allemaal die mooie metalen en dergelijke. En dat, dat is toch zo... een ontzettende ingreep zoiets? Ja, het is helemaal niet zo'n klein ingreep, Maar nou nee, ik was geloof ik binnen, binnen drie weken thuis. En ik liep er nog maar met één stokje, dus het ging wel. Maar mensen zijn bang van pijn. Nou, nee, dat valt allemaal mee. Bovendien wat je terugkrijgt, als je weer goed kan lopen. Je moet er toch iets voor over hebben? Ja, nou, ik vind het heel moedig. Hoor. Ik, moed. Als je maar goed oefent en als je maar een goede therapeut hebt... die je uh, goed wegwijst hoe, hoe je het allemaal doen moet, dan, uh, nee, dan gaat het best. Hier zit een flinke vrouw. <laughs> ik moet nou, je zeggen, nee, ik kan, ik ja. kan, al, ik kan ja. al drie dagen niet slapen als ik moet worden doorgelicht. Je oh, dus, bent hier bij het juiste adres. Laat me niet lachen, Fred. Nee, is, is het heus? Ja, ik ben ontzettend bangerd. Nou, daar is toch een bang voor te zijn. Nee, nou ja, ik heb dat gelukkig niet meegemaakt, maar ik vind het nee, heel moedig. zo af. moet je er niet tegenaan ah, kijken, gewoon... Een maar... beetje vertrouwen hebben dat het allemaal weer goed komt. Ja, dat heb ik ook wel. Maar ik vind het alleen zo goed dat jij zegt... Van, ik heb gebedeld net zo lang tot ik het voor elkaar heb gekregen. Ja. Je zou juist anders zeggen dat een, een arts moet bedelen bij jou... om jou zo ver te krijgen om het te doen. Oh nee, nee, want als je toch altijd met pijn moet lopen... en je kan niet meer lopen, niet meer wandelen... en je moet, woont in zo'n gebied en ja. zo. Nee, dan heb je er alles voor over om het maar weer goed te krijgen. Je bent zo'n typisch, zo typische vrouw, hè, met nadruk op het woord vrouw. Ik neem aan dat je van ontzettend veel verenigingen, vrouwenverenigingen lid bent geweest... Eerder, Lid of zo, oh nee, daar heb ik nooit tijd voor gehad. Ik ben vroeger helemaal nooit lid geworden van een vrouwenvereniging. Ik heb vroeger ja, wonenverenigingen, tennisverenigingen, hockeyverenigingen... daar heb ik allemaal veel gedaan zo in mijn jeugd. Maar ik had met mijn werk, je weet het toch zelf, als je bij de radio bent... en vooral in die tijd, ja, je moest alles alleen doen met één assistente tegenwoordig... als ik dat zie en hoor en lees over al die productieteams... en die doet dit en ja, die doet dat. Maar nou, wat wij zijn. wij moesten echt vroeger... nou, over, dat schrijf ik echt niet over ja. op... maar dan moest je dag en nacht werken. Als ik s'avonds om 12 uur uit Maastricht kwam... moest ik toch s morgens om om acht uur in de studio zitten... om mijn gasten te ontvangen, want ik had ja. altijd levende programma's. Toen je uitscheid met dat werk, op je zestigste... Ja. toen ben je niet direct gaan niksen... want je kreeg de vraag om nog een beetje door het land te gaan trekken. Hè? Ja, dat, dat heb ik, ik nog één leuk, seizoen nog gedaan... want ze vonden me eigenlijk... Toch wel een beetje zielig. Ik had maar 28 dienstjaren. En zeiden ja, ja dan krijg je maar 56 jaar pensioen. En de meeste Prozent. mensen hebben ja. 70, 56 procent, ja. Nou, de meeste hebben natuurlijk toch altijd wel 70 procent. Maar ja, toen zeiden ze, nou weet je wat, we hebben op een zondagavond nog een programma. Dat willen we dan in het land brengen. Kan jij dat dan niet samen doen met Kees Schilper? Die zou dat doen met de boertjes van Budden. Dat is lachen. Ja... En dan had ik de productie en moest ik de zalen zoeken en alles. Maar ja, het was toch wel heel ander werk. En uh, dat heb ik één seizoen gedaan. Het was heel grappig en we hebben wel veel gelachen. In een mannelijke menschap. Na, na één seizoen vond ik het toch wel... Uh, ja, dacht ik, nee, laat ik dat nou toch maar mee ophouden. Je staat nou zo langzamerhand als oud mens nog een beetje voor gek daar op het toneel. Ja, maar het leuke was eigenlijk, en misschien wil je helemaal niet dat ik dat vertel, dat je... In die tournee eigenlijk is er ook eens een borreltje bij gaan drinken. <laughs> nou, niet op dat tournee. Nee, dat was al mijn eerste jaar, in 1946 eigenlijk al meteen, bij de radio. Ik kwam er dus, in 1946, na de oorlog. En toen kwam ik dus op de reportageafdeling met Leon Povel en Herman Vikkert. En Paul de Waard, die had dan de gewone actualiteiten. Maar wij zouden dan vooral documentaires maken. Ze moesten een vrouwenstem hebben. Daardoor ben ik in de mijnen begonnen. We moesten de mijnwerkers eren... die zo die slag hadden geleverd die, na oorlogse jaren. Maar goed, we hadden ook onze streekdagen, onze provinciedagen. En dan trakken we zo drie dagen achter elkaar op uit... om opnames te maken. En dan bleef je natuurlijk overnachten. En ik had alleen maar met mannelijke collega's... dat was zo de tijd van Dico van der Meer, van die liedjes... van ik kom hier een gunter in mijn punter en dergelijke. Ja... En dan, uh, dan ging je eten met elkaar en dan dronk je toch graag eerst een borreltje. En als, ja, als vrouw dronk je vroeger dan een besje of een half om halfje. Ja. En verder ging je eigenlijk niet in 46 Maar die heren die dronken dan een jonge neef En zij moesten maar 75 cent betalen. En ik moest zeker 3,75 of 4,25. 20 betalen. En dat wilden zij dan niet hebben. Want ze voelden zich nog echt heren. En het waren ook heren. Ze wilden zei: betalen. nee, wij houden je vrij natuurlijk. Ik zeg: nee, dat kan niet. Want ik heb ook mijn sejour. Dus dat hoeft niet. Dat wilden ze dan. Ja, toen vond ik het zo bezwaarlijk. Ik dure borrels drank. En zij 75 cent voor een jenevertje. Toen heb ik gezegd, laat mij die jenevertje ook maar eens proeven. En toen ben ik ook een jenevertje gaan drinken. ja Hartstikke ja, mooi verhaal. Ik ga even uitlachen tijdens de volgende plaat. De keuze van Mia Smelt is Oscar Peterson en A Foggy Day in London Town. Oscar Petersen. Dat was dan ook een keus van Mia Smelt. Foggy Day in London Town. Heerlijke pianist, vind je niet? Ja, uitstekend. Hij zat altijd voor mijn gevoel op een, uh, op een telefoonboek. Hij moest al een telefoonboek van New York hebben als hij kwam spelen. Dat was hij, geloof ik, hè? Nou, Dat Als hij het niet was, weten. dan is het op zichzelf een aardig verhaal. Maar om makkelijker bij de toetsen te kunnen. Is dat muziek die je thuis regelmatig draait ook? Zet je wel eens een plaat op? Nou, tegenwoordig zelden eigenlijk. Toen. Eigenlijk zelden. Ik heb ze wel thuis, hoor. Heel nu en dan, maar... Uh... Nog oh, echt, ik weinig van. Soms wel, maar als je iets bezig bent... dan is het ook wel heel, heel klassieke muziek op te hebben. Dat is me. ook heerlijk, ja. ja. We hebben uiteraard in België, in de PZ-studio... hebben we Paul van En Paul heeft een beetje zitten meeluisteren. En Paul, zover u hem niet kent... is onze, ja, een beetje de wetenschappelijk medewerker... op het gebied van de volksgeneeskunst. Als je dat Doe wetenschappelijk maar. kunt Doe noemen. maar, helaas ken ik uh, Paul, zoals je hem noemt. Ah, wel zullen, dat ah, ken ik ja, niet. ken in Holland zeggen Paul, maar hij heeft liever dat ik... Paul, zeg. Paul. Ja, je schrijft het weliswaar met AU, maar ach, als ik hem daarmee kan vleien door Pol te zeggen. Die Belgen altijd wil altijd door. een beetje Frans zijn, begrijp, begrijp je? Ja. Dus vandaar dat ik maar ook Pol zeg, om geen ruzie met hem te krijgen. Is hij jong of is hij oud? Uh, Pol, uh, nou uh, geef mezelf antwoord, Pol. Uh, volgende week jarig en uh, dan ben ik uh, bijna halfweg. Halfweg bijna? Ja. Oh, wat oh, jong wat nog. Want ik wil 86 worden dus. Huh? Ah, dus je, bent, je wordt 43, Pol? Ja. Oh, ik dacht dat je al tegen de 86 liep. Uh, dank u zeer Fred, en tot de volgende keer. Ja, nou, ach, Paul, uh, dat was Paul van Zimmeren. Oh. <laughs> ja, laat het eens weten. Want uh, de meeste mensen die hebben wel iets: een kleinigheidje. Misschien moet je ver zoeken, want onze gasten zijn over het algemeen zo ijzersterk dat er weinig problemen zijn. Maar is er bij jou een klein probleempje, misschien waar andere luisteraars ook nog iets aan hebben? Mm, nou, Fred, ja. Je hebt het net gevraagd aan me. Je zegt, hè, ik wist het, ik ken dit programma niet zo. Het is mijn schande. En ik weet ook eigenlijk niet welke stof meneer Van Summeren behandelt. En ik moest en zou van jou toch wel een of ander kwaadje hebben... waar je misschien iets over kon vertellen. Ja. Nou heb ik, maar daar zal ik waarschijnlijk niets over kunnen vertellen... Eh, vorige week een ontzettende kramp in mijn been gehad. S nachts. en Ik heb het nog een keer gehad. En dat is zoiets ellenders, want dat dwingt me te proberen uit bed te komen en dan maar op de marmeren vloer van onze gang. Het is gelukkig marmer en flink koud te gaan lopen om het er weer weg te krijgen. Maar misschien bestaan er wel andere middeltjes voor. Ik heb geen idee. Paul, ja, Fred, is daar iets voor je? Natuurlijk. Wat zei mevrouw Smelter net dat er geen middeltjes voor bestaan? Ja, nou ja, ja, is... ja natuurlijk. Uh, zelfs heel veel. En ik heb bovendien niet ver moeten zoeken daarvoor om een aantal... ...naar mijn gevoel toch wel degelijk recepten in de volksgeneeskunde te vinden... ...die de spierkrampen in het been, wanneer men te bed is, moeten te lijf gaan. En het eerste middel wat ik uh, wil citeren is naar mijn gevoel ook het beste. Men zei vroeger, als je daarmee geplaagd wordt met die spierkrampen... ...dan moet je voor het slapen gaan een heet voetbad nemen. En daar kan ik in komen. Zo'n ja. Een heet voetbad dat ontspant de spieren, voorkomt dus de krampen. Ja. Maar daar heb middel... ik nooit zin in. Wat zegt u? Daar heb ik nooit zin in. Als ik dan naar bed ga, dan wil ik er ook zo gauw mogelijk in liggen. Dat begrijp ik. Ik geef u dus net een paar andere middelen. En ik kom weer aandraven hier met die blauwe doeken. Weet je wel, Fred? Die heb ik ooit nog eens geciteerd. Ja. Wel, vroeger zei men... Wanneer je ermee geplaagd zit met die spierkrampen... dan moet je blauwe doeken nemen. Je moet die warm maken aan de kachel. En die leg je gewoon op het verkrampte been. En de krampen gaan onmiddellijk over. Maar mevrouw Smelt weet niet wat een blauwe doek is Nee. Een blauwe doek? Ja. Een doek met blauwe kleur. Met blauwe kleur. Maar mag het geen rode zijn of een gele? Wel, uh, overal in de volksgeneeskunde ontdek ik dat men het heeft over blauwe doeken. Oh, en moet het dan nog van een bepaalde stof zijn? Mag het zij zijn of moet het wol zijn? Of? Daar, uh, daar is geen enkel voorschrift over, hoor. Dus ik zou het eens proberen met blauwe doeken. Alhoewel, hè, uh, wanneer ik uh, zo aan het zoeken was naar die recepten... dan heb ik voor mezelf het besluit gemaakt dat destijds in de 14e in de 15e eeuw de volgelingen van Hendrik III, de Engelse koning, weet u wel, ja? dat die helemaal geen spierkrampen in bed konden krijgen. Uh, u moet weten, Hendrik III, dat was de man die destijds zei toen hij een kouseband uh, vond, honi swaki mali paanzen. Oh, yeah. En nadien hebben zijn volgelingen van de orde van de kouseband als kenteken een kouseband gedragen. En wat zegt nu de volksgeneeskunde? Wel, je krijgt geen spierkrampen, je voorkomt die spierkrampen in bed. Wanneer je een kousenband om je kuit draagt, in Ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat mijn dokter dan heel erg boos zou worden. Want dan uh, sluit je je bloedsomloop af. Ik mag niet eens, uh, hoe heet het, drie kwart kousen of sokken dragen met een harde rand of een, uh, een boord, zou ik maar zeggen. Elastiek boord, dat mag al niet eens. Nee. Ook geen probleem, uh, mevrouw Smelt. Dan geef ik u een ander recept. Graag. <laughs> wel, <laughs> soms, soms uh, uh, zie je wel eens aan een beukenboom een mislukt uitbotsel van een takje. Dat heeft de vorm van een ronde uitwas de grootte van een knikker. Wel, zei men vroeger, wanneer je zo'n uitwas van die beukenboom afknipt... en je legt die onder je hoofdkussen, dan krijg je geen krampen. En hetzelfde effect zou bekomen worden... wanneer men een wilde kastanje onder zijn kopkussen legt. Oh, nou dat is eenvoudiger. Want is eenvoudig. beukenbomen en uh, kastanjebomen, die hebben we wel in uh, Oostvoort. En een ander middel, dat is... Bitsen. Maar daarin moet je dan wel, zo zei men vroeger, en men deed dat ook, een palingvel steken en ik kan ze wel aanvoelen dat het ook niks voor u is. <lacht> nee, spijt geld. me. En, en sokken een... lijken me ook wel erg warm. En, en blauwe sokken. Ik zoek juist altijd de koude plekjes op. Ja, begrijp ik. Heeft u werktuigen in huis, mevrouw? Ik bedoel instrumenten om mee schijnwerkerijen te leveren en zo meer. Want als dat zou het geval zijn, dan moet u eens een veil nemen. Ja, die heb ik. Wel, en die leid men vroeger op het voeteneinde van het bed en men kreeg geen spierkrampen. Onder de dekens? Onder de dekens op het voeteinde. Een veil. Ofwel bij spierskrampen, en dat kan u toch wel gemakkelijk toepassen. Een warm, nat washandje op het verkrampte been leggen. Aha. Ook Aha. heel gemakkelijk. Of ja, een bolle draad om de pink doen. Dus niet aan het been. Heb je krampen in het linkerbeen, moet je de wolle draad aan de rechterpink doen. <laughs> en andersom is ook goed. Je kan ook... maar. Tegen die krampen, en u dacht dat ik daar geen recepten voor had. Oh, ik kan nog uh, lang voortgaan, maar ik ga het beperken. Tot bijvoorbeeld het drinken, regelmatig drinken van thee gemaakt van pepermunt. Of suikerkoontjes eten overdag tussen de maaltijden Peepermint. door. En die koontjes niet oplossen in koffie of thee, maar gewoon droog op kouwen. U kan en... beter in de brandewijn stoppen. Ja, ook goed, <laughs> natuurlijk. <hè. laughs> en als dat allemaal niet zou helpen, mevrouw Smelt, dan is er nog één oplossing. En dat is, en dat is naar België komen. Ja, dan begrijp ik wel wat meneer Van Zummeren wil zeggen. Fred, laat mij dat dan maar vertellen. Ja, Hij ja. wil me natuurlijk hebben naar Geraardsbergen. Daar is een kapelletje van onze lieve vrouw. Van de Kramp wordt ze geloof ik genoemd. Ja. En dat ligt daar ergens in de buurt van Gent. Ach, en misschien is dat dan ook nog wel het beste middel om daar een beetje te gaan bidden. Dankjewel, om die Paul. De Kramp kwijt te We hoor je straks nog wel eventjes over de verwachting voor de komende week. Je bent goed op de hoogte, Mia. Ja, geloof jij? In of dit dat soort krijg je echt door deze programma's van vroeger? Maar geloof je in dit soort zaken? Nou, geloven, geloven. Nee, ik, ik zie mij nog niet zitten met een beukentakje. of met uh, zo'n knobbel uit de beukenboom. of een kastanje onder mijn kussen en dergelijke. En de kousenband? Nee, dat heb je al gehoord. Ja. Daar zie ik helemaal niets in. Nee, nee. Maar dat blauw schijnt te werken. Dan zou ik gaan zeggen: probeer eens met blauwe lakens iets. Ja, dan zou ik er speciaal blauwe lakens voor moeten kopen. Dat ja, zou ik dat toch ook wel niet doen. Dan, nee. dan neem ik wel een blauwe theedoek. Die ja. heb ik wel. Ja, nou goed. Maar in ieder geval, dat, uh, dat zijn allemaal van die dingen. Er zijn een heleboel mensen die ja waarschijnlijk wel iets in zien. en iedereen moet er maar uithalen wat hij zelf. Uh, uh, daarin uh, ziet. En daarbij baat het niet dan schaadt het niet. Nee, he? natuurlijk niet. Uh, als je er maar in gelooft... als je er zelf vertrouwen in hebt en het helpt... nou ja, goed, waarom zou je er dan niet gelukkig mee zijn? Mm -hmm. Oostvoorn is het geworden, hè, he? na Hilversum? Ja. Is dat dan nou niet ver voor je? Het lijkt me zo ontzettend eind. Ach, ik krijg gelukkig zelf nog auto... en ik vind autorijden... nog steeds prettig. Ik uh, word niet moeder... ik... Uh, Rust, ik rust er weer uit wanneer ik in de auto ga zitten na een lange dag of zo. Dat had ik vroeger al in mijn werk ook. Dan dacht ik, hè, heerlijk, zo van Maastricht of van Groningen af... Nou kan ik twee uur gaan zitten zonder met iemand te hoeven praten. En ik kan lekker uitrusten en lekker achteroverleunen. Ja, is... maar vandaag met de files is toch wel iets anders dan tien jaar geleden of twaalf jaar geleden. Dat is wel zo. Je hebt nu wel een beetje meer aandacht nodig. Maar oh, als je... je eenmaal ontspannen rijdt, ik geloof dat je dat dan wel houdt. Maar je ergert je niet in het verkeer? Jazeker, natuurlijk erger ik me ook wel eens. En vooral, ik ben nogal een beetje een agressieve rijdster. Zo. Ik wil altijd een beetje erg opschieten. Misschien wel een beetje te veel voor mijn leeftijd, maar... Nou ja, och, ik erger me dan als sommige mensen dan zo lekker blijven tutten aan de linkerkant van de weg en zo. Hè? En als ik dan voor me zie een, een meneer met een pet op of een dikke sigaar in zijn mond of een deukhoes, ja, dan denk ik, ja, die man is natuurlijk ook voor zijn plezier uit. Maar dan zorg ik toch wel gauw dat ik er langskom. Nou, anders mannen... weet ik dat ik een half uur later thuiskom. Mannen zijn vaak geneigd om te zeggen, vrouwen kunnen niet rijden. Ja, ook dat merk je dikwijls. Is dat zo? Ja, dat wanneer je een man passeert als vrouw, dat ze altijd hun best doen om je weer opnieuw in te halen, kunnen ze dat toch niet erg goed hebben. Heel hm. veel mannen hebben dat nog. Ja, ja wel, of waarschijnlijk denken ze wel een leuke vrouw. Even kijken. Nou, nee, daar ben ik te oud voor geworden. De flirtation. Nee, de Van auto geval. naar auto, dat gebeurt ook vaak. Maar je bent wel iemand die graag bij het stoplicht nog als eerste weg is. Ja, hoor. Als het kan wel. Als ik vooraan hm. sta, dan zal ik wel zo hard vooraan blijven. Snelheid. Nou, dat zie je. Heb je wel eens een, een bekeuring gehad voor de snelrijden? Ja, heb ik wel eens gehad. Maar, jouw ik ben instem... maar niet veel gelukkig. Het heeft in ieder geval jouw instemming dat we in ieder geval naar 120 kilometer zijn. Ja, gegaan. dat wel. Dat snelheid, dat, wel. dat is bij de volgende. Als het kan, tenminste, als het mogelijk is op de ja. weg. Hè? Anders niet natuurlijk. En uh, ik vind dat je in de dorpen en de steden, vind ik die 50 kilometer best. Ja. Ik wil even over die snelheid doorgaan. Want over snelheid gesproken, Jasperina de Jong. Ja, nou, wel bekend. ja zeker aan. die is dikwijls bij me geweest, vooral bij jubileum-uitzendingen. Nou, die heeft iets op het gebied van snelheid, want het stuk is van Chopin. Maar zij laat horen dat je met je stem ook zo ontzettend snel kunt zijn. Hè? In de ja. minutenwals. Hij Ik vind het een meesterlijke plaat. Hij duurt iets langer dan een minuut, maar het heet de minutenwals. Daar komt-ie. Wat zeg? Zijn is wals, hè? Dat het gaat zo moeilijk om in te komen. 1, 2, 3. 1, 2. Maar nou, geef het eens goed aan jongens. Ik hoor het niet. Oh ja, ik hoor het. Nee, ja. <laughs> Red ik het in één minuutje, Eén minuutje blijft u nou nog één minuutje Dan zing ik voor u een nieuwe versie van Chopin's minuten vals Ze zeiden mij dat haal je niet te maar Dan kennen ze me niet, geef me dus één minuutje van uw kostelijke tijd Dan is de feit, dan zing ik even de minuten vals En naar het hoofd gaat het niet al te vals Het kost me enkele jaren van mijn leven en slapeloos Doorwaakte nacht de schoonheidsprijzen mag ik dan ook niet verwachten U weet wel, ik zing, dat stoot de voering uit mijn kere longen uit de naad gescheurd Dan heb ik toch mijn zin, ja, en de weddenschap gewonnen die ik sloot Het gaat niet om de centen om te kunnen zeggen het is me nou dus lekker toch gelukken. Die is er zo gek het in zijn kop te halen. Zeker niet Chopin die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dollen in zijn graf te dat ik hem tekort kort heb ik ik moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen kunt u niet beweren dat ik naar die dingen. Maar wat met de pet gooien en een beetje rotzooi met Chopins minuten was. Even rust mijn arme hals want ik ben al. Hoe zou het nu de tijd vergaan? Nog niet halverwege en halver achteraan. Nog een handje vol seconde heb ik uitgevonden. Ik hoef amper nog een half minuutje, nog een handje vol seconde. Amper nog een half minuutje. Klaar is dan Jopens, een minuutje ons. En nu geen nootje meer gemist, want ik laat me toch beslist niet kisten. Mijn weddenschap gewonnen. Het gaat wel niet om tonnen, maar ik hoor al de verliezer dan denk ik naar ze. De volgende keer ben ik op Willi Schoten, Meijers koningvoetbalmars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten, stralen. als twee zonnen houden. Die seconden ze tegen ik partij te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maat of zeven Nu nog even alles geven. Wat zal het rusten straks nog heerlijk zijn? Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minuten was van Frederik Chopin. Geweldig, hè? Geweldig. Al dus Jasperina de Jong. En dat was dan weer een keus van Mia Smelt. Mia... Ik denk dat er in iedere loopbaan dat er altijd wel eens een keer iets gebeurt... waarvan je later denkt van, had dat nou moeten gebeuren... of kan ik het onthullen dat het gebeurd is? Is er bij jou ook zoiets ooit gebeurd? Nou, er zijn, <laughs> geloof zo ik nooit zoveel. Ja, er zijn natuurlijk die je zelf vreselijk vindt... Hè, dat het gebeurd is en zo. Dat je denkt, Hé, nee, dat had ik nou toch niet moeten uitzenden of wat ook. Maar ik heb altijd geprobeerd uh, de mensen er toch wel bij te sparen, geloof ik... Maar dat je, ja, dat je de mensen ook wel eens moest beduvelen of zo. Dat je iets moest doen dat uh, <laughs> eigenlijk niet met de hele waarheid overeenkwam Maar dat was dan allemaal heel hele onschuldige. Ik heb, ja, ik heb wel een oh, mooi ja. voorbeeld geloof ik. Dat was een keer toen we nog die uh, streekdagen hadden. als de Zuid-Hollandse dag. En toen zou ik een opname maken. Hadden ze mij verteld van een palingvrouwtje in Rijpwetering. Dat is een vrouwtje. En dat sprak met de vissen, met de palingen. En daar ben ik dus bij als voorbereiding eerst eens gaan kijken wat het was. En inderdaad had ze zo'n huisje dat rondom in het water lag. Je hebt daar allemaal die, uh, dat water en ja. steigertjes en poldertjes. En toen zei ze, ja, kijk, dan ga ik hier op mijn vlondertje staan. En dan roep ik en dan riep ze, palentje, palingje, palentje. En inderdaad, er kwamen allemaal palingen aan zwemmen. En die gingen allemaal met die bek zo boven het water. En dan gaf ze dan brood en er was één snoek zelfs. Het een gebeurde bek. echt. Het gebeurde echt. Het was helemaal echt. Nou. Ik was stom verbaasd. Ik denk, ja, dat is eigenlijk meer voor televisie. Maar uh, ik vond het toch wel leuk als het was dat mensen met die vissen sprak en ja. zo. Dus ik denk, nou, ik maak er toch een opname van. Maar omdat ze daar zo moeilijk zat, uh, was ik er met een technicus... met zo'n uh, magnetofoonopname. Je ja. kent die dingen natuurlijk, die hele zware apparaten. Het was met Frans Wendt, helaas. Hij leeft ook al niet meer. En uh, wij waren er naartoe gereden en we kwamen daar. En laat nou er geen stroom zijn. Het gaat, het werkte niet. Dus er was niets. Ja, ik vond het zo zonde. Ik was er gekomen. Ik denk, ik wil er ook niet voor niets gekomen zijn. Ik zei, zou je het erg vinden om mee te gaan? Dan gaan we ergens in het dorp gaan we naar een huis toe waar stroom is... en waar ook water in de buurt is. En nou, dat vond ze niet erg. En toen zijn we naar het gemeentehuis gegaan. Toen hebben we gevraagd of we daar ons toestel in mochten pluggen. En dat mocht. En toen zijn we, was er een slootje aan de zijkant. Ik zeg, nou, zeg ik tegen Frans Wendt, ik zeg, als jij nou een plank in je hand neemt, en dan laat ik die mevrouw vertellen over de palinkjes, als zij dan de palinkjes palinkjes uh, roept, en zo. <lacht> en dan sla jij op een gegeven moment met die plank in het water, dan lijkt het net alsof die vissen op dat moment boven water komen, want ja, dat spart dat natuurlijk allemaal. <lacht> nou ja, en dat hebben we gedaan, dus ik uh, ben <lacht> een praatje met haar gaan houden. En <lacht> zij zeg maar roepen, palinkje, palinkje, palinkje. <lacht> ja, toen kwamen er natuurlijk geen palinkjes, maar Frans die sloeg wel met zijn plank op het water. En zo werd de gemeente beduveld. Ja, ja, maar we konden het verhaal in ieder geval vertellen. Maar het gebeurde echt inderdaad ook. Dus het was een, ja. ja, een beetje een van de werkelijkheid. Zo <laughs> het was geweldig. het. Ja. Ja, Ach, zo heb je ze dikwijls van die dingen had ik altijd. In Drenthe <laughs> ook bij een, een, bij een naberschap. Die moest dan op zijn boerenhoren blazen. En toen hadden we nog glazen platen. En je weet wel, die werden gesneden. Ja. En uh, toen uh, zei Povel dan... Nou, die ging een reportage erover maken. Dat als hij dan blies op die horen, dan kwamen de buren helpen met sterven sterf of ja, ja. half bij planten. Maar ja, die man... als ik, dan zei, uh, Mag ik dat dan eens horen, zei Leon Provel dan. En toen zei die man thee vast. Mok nou blazen. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nee. <laughs> en dan bij een glazen plaat. Nu met een band kan je dat nog veranderen. Ah, dat, maar ja. toen kon het niet. Moest, heeft, tien keer heeft hij dat over moeten nemen. Ja, heel mooi. Nieuwjaarsdag ligt inmiddels alweer een tijdje achter ons. Maar op Nieuwjaarsdag is altijd het concert uit Wenen is een hoogtepuntje. Dat ja, wil geweest. ik nooit missen. Nou, waar ik ook ben, want we gaan nogal eens op reis zo in die tijd ook. Maar waar ik ook ben, probeer altijd uh, toch wel dat Nieuwjaarsconcert. Dat ja, hoort erbij. Koffie met appelgebak en, en Nieuwjaarsconcert. Nee. De Eurovisie bedient je op je wenken. We hebben een iets andere uitvoering van Strauss dan het oh, laatste ja, jaar Oh ja, dit jaar. Dat had ik ja. om gevraagd. Wie keeds, wie steeds, de zo lang niet gezien. Dat vond ik nou zo erg toepasselijk op dit. Dat hebben de Wiener zengerken. Gezongen. Ja, we hebben gezongen, bij het... Sabado en de Wiener Symfonie. We hebben het uh, van een uh, orkest uh, onder leiding van uh, Robert Stolz, de trich Polka. Ook leuk. Toen sloeg Robert Stolz af. Je ziet het gebeuren, hè? Ja. De oude Robert. Ja, blijft altijd heerlijke muziek. Heb je die ja, ontmoet? Nee. Oude Robert Stolz? Nou, wel eens in het studio, maar niet echt. Nee. Ik heb studio. nooit met hem gesproken. Nee. Ook een hele groot meester. En ja. ook een prachtige leeftijd ook ja. bereikt. En Geweldig. En prachtige reportage Ook geschreven. Ja, ja. prachtig. Typische Wener. Ja. Ja. Hij eens weliswaar daar niet geboren, maar... De muziek straalde Wenen eigenlijk uit. Altijd. Ja, een mooi heerlijk. vervolg ja. op, op een Strauss en dat soort mensen. Mia, wanneer we vooruitkijken, we hebben zo teruggebleekt. Wat ja. brengt de toekomst? Wat, wat zou je willen dat de toekomst allemaal nog zou brengen? Want oh. je blaakt zo van, uh, van energie en van toekomstplannen, denk ik. Ja, hoor, een mens wil altijd wel wat. Ik hoop de eerste plaats dat ik gezond blijf... en dat ik lekker in beweging kan blijven... en altijd veel kan blijven doen. Dat ik nog niet op... Uh... He, nog niet zo lui zal worden. En dat ik nog lekker veel kan reizen misschien. Ik heb al heel wat gereisd in mijn leven. En uh, ik vind het altijd nog heerlijk en boeiend om andere landen te zien. En andere mensen te ontmoeten. En ja, dat vind ik inderdaad heel, heel, heel fijn. Staat er een tot hoog... nu toe is het nog gelukt. Staat er een hoog op je verlanglijstje? Waar je van je zegt, dat moet ik nog gezien hebben. Dat zou ik zo graag willen. Nou, ik. Ik durf het bijna niet meer te zeggen. Ik ben al in zoveel landen geweest. Ik zou het nog best een keer terug willen naar Nepal. China misschien. Nepal ja. ben je ook geweest? Japan ben ik geweest. Nepal ben ik twee keer geweest. Reuze interessant wat land. Doet men, wat doet men in Nepal? In Nepal? Nou, dat zie eerst die nu. oude koningssteden. Dat Kathmandu en Patan. En, dat is een prachtig. Die bouw daar helemaal. En, en ook het oerwoud. Hè, waar je inderdaad naar de, de tijgers en de neushoorns. Waar je op olifanten op Gaat naar die. En dat is heel leuk. Dan ga die je comité. bovenop een olifant zitten. Oh ja, dat kan je allemaal doen daar. Dat is prachtig. En, en, en helemaal, een hele andere bevolking, weer een hele andere levenswijze. Nee, ik vind het altijd allemaal even interessant waar je ook komt. Ja. Ik, het is eigenlijk ook een beetje begonnen met, met de dames, met de luisteraars. Want ze hebben me toen een keer, toen ik geloof 20 twintig jaar ben ik moederswilenswet was. Toen zei ze, je moet eens een keer uh, met een groep vrouwen op reis gaan. Ik zei, nee, dat is mijn baan niet. Ik moet radioprogramma's maken. Ja, en dat hebben ze een jaar lang gezeurd. En uh, toen zei ik, wat willen jullie dan? Zijn ze zei, nou, naar Kenia op een fotosafari. Ik zei, maar daar weet ik toch niets van, maar dat hoeft niet. Dan gaat er iemand mee die het dan wel weet. Ik zei, ja, maar die vrouwen willen niet. En Ik zei, nou, ik zal vijf minuten een maken. Ik zal het vragen. Nou, toen had ik binnen een mum van tijd, waren er zoiets over de honderd vrouwen die mee wilden naar Kenia. Dat kon natuurlijk ook weer niet. Nee. Maar zodoende ben ik toch wel drie keer met ze naar Kenia geweest. Dat ja, was enig. Nou, hopelijk kom je nog een keer. En ik denk dat het ook heel goed is als je plannen hebt. En zeker als je wat ouder bent, moet je plannen blijven maken. Want ja. op het moment dat ze allemaal nog gerealiseerd worden... kan je alleen maar dankbaar zijn. Tuurlijk. Deze uitzending, dames en heren, die langzaam alweer tot zijn eind moet komen. Of tot haar eind in dit geval, met Mia Smelt. Uh, wil ik zeggen dat ik uh, Mia ontzettend wil bedanken. Ik vond het leuk dat je de moeite hebt genomen om uit voor naar ons toe te komen. Wat mij betreft, dank je vrienden. Ik vond het fijn dat je hier was. Dag Mia. Dank je wel Fred. Jij ook succes met je programma's. Dank je. U hoorde Mia Smelt in een bijdrage van de Avro eerder uitgezonden in 1988. Fred Oster was in gesprek met haar. Mia Smelt werd geboren op de datum van vandaag, 14 april in 1914.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 Postbus 518-1200, Alfa Mike in Hilversum. Het is bijna tijd voor een kort journaal. En daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur opnieuw veel bevlogenheid. In dit geval met schilder, galeriehouder en kunstkenner Herman Krikhaar. En dat alles in het bijzondere gezelschap van programmamaker Martin Schimek. De moeite waard om daar even bij te blijven. Tot zo.